10 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In Rome is het kabinet van de nieuwe premier Monti... het eens geworden over een pakket bezuinigingen... te waarde van zo'n 24 miljard euro. Waarop precies wordt bezuinigd, vertelt Monti morgen in het parlement. Uitgelekt is al wel dat er belastingverhogingen komen... dat de pensioenen worden verlaagd... en dat er maatregelen komen tegen belastingontduiking. Dit weekend heeft hij er al over gesproken... met onder meer vakbonden, werkgevers en andere belangenorganisaties... in de hoop op een breed draagvlak voor zijn beleid.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 Iran zei eerst dat het toestel was neergehaald, maar later werd gezegd dat een cyber-eenheid van het eigen leger de besturing van de drone heeft overgenomen en dat het toestel ongeschonden is. Beelden daarvan zijn niet vrijgegeven. De politie van Utrecht neemt de rellen van vanmiddag bij stadion Galgewaard hoog op. Er komt een uitgebreid onderzoek waarbij alle camerabeelden uit de omgeving van het stadion worden bestudeerd. Bij de rellen raakte een politieruiter gewond aan zijn been toen hij werd geraakt door een steen. De politie loste enkele waarschuwingsschoten en er werden twee mensen aangehouden. Na de wedstrijd tegen FC Twente, die Utrecht met 6-2 verloor, begonnen Utrecht supporters met stenen te gooien. Dat gebeurde ook uit woede over provocaties tijdens de wedstrijd, toen ze door Twente-aanhangers waren bekogeld met vuurwerk. De wedstrijd werd daarom een kwartier stilgelegd. Het weer, steeds meer buien met kans op hagel, onweer en vooral in het Noordoosten natte sneeuw. Het wordt vannacht maximaal 6 graden.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 Met Jeroen Stomborst. Goedenavond, een memorabele speeldag in de Eredivisie vandaag. Met natuurlijk Feyenoord-PSV, maar ook een sensationele herenveen az En dan gaan ze weer met leeuw van dichtbij. En dan zit hij er weer in voor Herenveen. Oh, oh, oh, oh, AZ. 5-1 voor Herenveen werd het. ga ik zo meteen natuurlijk over praten met Ronald van der Geer. Prachtige sport ook in de finale van de Davis Cup tussen Spanje en Argentinië. Uh, lang uit ligt Nadal. Hij maakt het. Hij wint de tiebreak. Met 7-0 en dat is toch wat als je zo sterk voor de dag komt als het erom gaat. Spanje won dus en daar was heel wat voor nodig. Met Marcelle Mesker kijken we zo direct terug op die ontmoeting. Kjeld Nuis behaalde in 10,5 schaatsen dus op de 1000 meter zijn allereerste wereldbeker overwinning. Eindelijk ja, nou, zo voelt het wel. Het is echt uh, voor mij een supermooie rit. Ik kreeg gewoon uh, van, van tevoren goed aan gedacht wat ik moest doen. En ook ik heb nog, gedaan. Dat heeft hij gedaan. En ook nog een reportage over de strijd om de Olympische startbewijzen... op de 100 meter vrije slag tot 11 uur in de Lijn. Tja, AZ had de grote winnaar van dit weekend kunnen zijn... maar zo vlak voor Sinterklaas ging het helemaal mis bij de koploper. Het inspireerde Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ... tot een toepasselijke persconferentie. Ja, ik heb wat gekregen voor Sinterklaas. Ik had tijdens de wedstrijd het idee dat we voor Sinterklaas speelden... Maar fijn, uh, het is een mooi gedicht. Tja, dat is schrikkend voor de nummer 1. Met deze uitslag raak, rekenen lang niet iedereen. Maar de bal is rond, wordt wel gezegd. En Heerenveen verboelde lang niet slecht. Gelukkig heeft Sinterklaas niet zoveel verstand van voetbal. Hoe moet je daar als team op reageren? Gelukkig zijn jullie het blijven proberen. Prachtige wedstrijd om naar te kijken, zei Piet. Daarom gaat Jan treur maar niet. Blijf altijd gewoon zeggen wat je vindt. Dat is altijd het beste, vindt ook de Sint. Met sportieve goed. Al dus gert Verbeek die een gedicht voordoeg, achtergelaten door een trouwe herenveen fan Ik ga het televisieweekend bespreken met Ronald van der Geer. Ja, hij blijft ons in ieder geval verrassen. Had ik niet verwacht van Gertje over week zo'n actie, Roland. Nee, of misschien ook wel. Want het is lastig natuurlijk om na een nederlaag toe te geven... dat je ontzettend uh, slecht was, hoewel oh, ja. uh, wel voor Sinterklaas gespeeld. <coughs> maar op deze manier is het dan wat makkelijker voor tolken. Maar uh, nee, ja, de ene, uh, drie dagen geleden liep hij nog weg bij een interview. En nu, uh, nu uh, dit. Het is een, uh, een man die, uh, waarover gesproken wordt. En dat is dan ook wel eens leuk. Ach, kleurrijk type in ieder ja. geval. Uh, maar waar het om gaat uh, zijn de harde feiten. En dat is een forse nederlaag van 5-1. En uh, komt het dan hard aan ook bij, bij AZ of, of is dit uh, een incident? Nou, je, moet het, je kunt het deze hele week niet los zien natuurlijk. Er is uh, gespeeld weer een uitwedstrijd in Europa uh, hè, tegen Malmö. Eerste wedstrijd met 4 1 gewonnen nu 0-0. Nu uh, ja, deze nederlaag. En het is niet zomaar even een schampschot. Hè. Er is een raak geschoten door Heerenveen. Je bent wat dat betreft uh, vernederd. Dus je moet hier iets mee. Dit is een ommekeer. Je weet dat, dat je een keer gaat verliezen. Ja, maar, een maar lopen verliezen wel eens. Maar, ja, uh, maar dat... de manier waarop no. geeft wel te denken. Uh, Heerenveen speelde eigenlijk van de eerste tot de laatste minuut... als een team. Geweldig, agressief... Goed, uh, in de combinaties, zuiver. En wat je eigenlijk bij AZ zag... dat het uh, misschien wel verrast werd... door de manier van spelen van Veen, Dat het zeker niet scherp was. Uh, ja, op beslissende momenten heel simpel balverlies leed. Dat mensen die de laatste weken... Uh, rollen van betekenis hebben gespeeld in het elftal. Noem maar her. Die speelden geen enkele rol. Overigens van de week... Ook eigenlijk al niet tegen, tegen Malmö, dus die zit in een wat mindere periode. Dat is ook niet zo gek, hè? Nee, en dan is er altijd nog iemand als Wermbloem. Daar hebben we natuurlijk heel vaak over gelachen. En, en over gezegd, ja, joh, als, je, als, als hij in de buurt is, dan zie je de kaarten zwaaien en dan hoor je de scheidsrechter te fluiten. Dat klopt wel, maar dat is wel iemand die uiteindelijk zo'n team bij de hand neemt, even zo'n overtreding maakt en iedereen wakker schudt. En ja, die heeft hij toch wel gemist uh, vandaag. Dat is niet alleen de reden, hoor, voor, voor deze nederlaag. Maar is wel zo'n zo man die dat elftal even beetpakt. En Verbeek heeft dat zelf naar de wedstrijd ook gezegd. Van, ja, hij zal toch wat zorgvuldiger moeten omgaan met zijn acties. Want door zijn domme gele kaarten uh, verliezen we hem nu. En misschien had hij vandaag wel bepalend kunnen zijn in de ommekeer. Maar goed, je moet het met name over Heerenveen hebben... omdat Heerenveen een prachtige prestatie heeft uh, geleverd. Ja, en AZ, daar klopt er niet zo heel veel van. Een kleine fase na de gelijkmaker. Wat sterker, wat kan ze ook, maar daarna was het over. Maar Heerenveen, inderdaad, moet je zeker niet tekort doen... die zit echt in een flow, hè, dat, dat gaat... Uh... Ja, dat, dat loopt als een trein waar het voor vorig jaar uh, werd geroepen dat trainer Ron Jans uh, weg moest. Dat wordt nog wel uh, geroepen, nog steeds. zelfs nu, want... Um... Het is een reeks, ik ben even het getal kwijt, maar een, een lange reeks. Volgens mij twaalf wedstrijden op rij ongeslagen zijn. Um, daar zitten er wel veel gelijke spelen bij. En er is natuurlijk toch wel kritiek op Jans geweest. Op, he, de, de, die spelersgroep en Jans Dat is niet altijd even uh, goed met elkaar door de bocht gegaan. Maar uh, resultaten uh, ja, maskeren veel. En ja, het lijkt erop alsof het nu toch naar elkaar toe groeit. En... Met een gemankeerde relatie tussen trainer en, en groep kun je niet zo'n prestatie leveren als vandaag. Dus, daarom. Ja, uiteindelijk zal het allemaal best wel naar elkaar toe groeien, zodat het werkbaar is. Maar heel warm, heb ik het idee, is het toch altijd niet. Het is een beetje lopen op. Uh, ja. Stelt is niet het goede woord, maar... Op eieren lopen. Op lopen, en... ja. Dat is, het is lastig, maar... Mag nou, goed, het, is inderdaad niet, het is niet een, een team dat wordt gedragen... door één of twee nee. mensen die er enorm uitspringen. Nou, dat is het, en wel. Het, was wel, het is een teamprestatie. Wij hebben ja. natuurlijk het heel vaak gehad... over de heren Narsing en Asaïdi En een paar weken geleden uh, viel mij toch nog wel op... dat dit eigenlijk gewoon een counterploeg was... die het van deze twee mensen individueel moest hebben. En Dost die ook wel makkelijk een goal maakt. Maar ja, vandaag zie je de centrale verdedigers goed acteren. Asaïdi is er niet bij. Van La Parra doet mee, kan dus ook naadloos mee in het, uh, in het team. Ja, dat zijn positieve dingen voor Herenveen. Uh, voor dat gewoon uh, ja, AZ overklast heeft op alle fronten. En dat geeft wel te denken. Ja, goed. AZ, ja, dat had dus kunnen profiteren hè, van de redenlaag van achtervolger PSV. In de kaap ging PSV met 2-0 onderuit tegen Feyenoord. Een bijzondere wedstrijd natuurlijk voor Feyenoorder opman Bakal en PSV'er Jorginho Wijnaldum. Ze speelden immers met hun nieuwe club tegen hun vorige club. Een compilatie nu van Feyenoord, PSV. Ik wist wel dat ik wat kon verwachten zo, maar ik had me er wel op veegd. Ik ben heel benieuwd hoe het publiek gaat reageren op Wijnaldum. Ik zou het bijzonder merkwaardig vinden als hij zou worden uitgefloten. Dat verdient hij in ieder geval niet. Ik verwachtte het ergste en ik vind nogal dat het meegevallen is. Maar natuurlijk is het jammer als je bij een oude club komt en je wordt uitgefloten. De met de bal aan de voet. Dreigen, dreigen, dreigen. Dan breedgeven op Bakal. Die gaat schieten met rechts. Krachtig! En in het zijnet. We hebben denk ik heel goed gespeeld. Compact en van daaruit... We hebben gewoon heel vaak de diepte gezocht en in ons spel, vooral de eerste helft, waren we denk ik uh, ja, wel redelijk vast en uh, dat resulteerde in heel veel uh, gevaarlijke momenten, niet echt altijd even grote kansen, totdat, uh, totdat die 1-0 viel denk ik. Dan komt er een ongelukkige bal van Toivonen, onderschepping Feyenoord, via Cicé dan kan Guidetti weg, moet bouwen maar ingrijpen, Guidetti geeft hem bal terug aan Cicé, daar komt de goal, 1-0 voor Feyenoord, na 41 minuten. Zie je, we maakten een fout, verkeerde pas. We komen eruit en maken de 1-0. En dat was volgens mij ja, vlak voor de rus. Ja, dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Alleen heb je geluk dat je nog de tweede helft hebt. De uh, ja, tweede helft uh, kwam het veld op. De hele goede bedoelingen. maar ja, Dat kwam er niet uit. En, uh, Feyenoord maakt de 2-0. Vijftigste uh... minuut. Feyenoord-PSV is 1-0. Feyenoord valt aan met een diepe bal op Schaken. Die wordt door Willems van de bal gezet. Dat wil Willems wel, maar die staat aan de verkeerde kant te dekken. En 2-0! Wat een missen van Jetro Willems. 17 jaar jong. Ja, dat kun je er dan van zeggen. Ik denk dat dat is onervarenheid. 17 jaar, ja, dat gebeurt een keer. Mag niet, maar uh, ja, dat kan je... Ik kan het hem kwalijk nemen, maar van anderzijds ook weer niet. Ik denk niet dat die jongen die, uh, die foto nog weer zal maken. Wijnaldum draait weg van een tegenstander, El Amadi. Wijnaldum op snelheid, Wijnaldum op snelheid. En dan schieten wijnalden Wijnaldum en maar net naast. En, en je zag ook een aantal momenten waarin uh, wij toch slordig in balverlies, uh, met balverlies waren. Uh, krijg je ruimtes voor PSV, dat speelden ze een aantal keer goed uit. Alleen ze scoren daaruit niet. Dus er was een fase dat het uh, andersom kan zijn. Het wordt zeker een spannende wedstrijd of een spectaculaire wedstrijd. Dat woord zocht ik fijn Terwijl Feyenoord nu weer komt. In de bal weer teruggelegd. Bakal. Eh, Isaacson met een handje nog. En een hoekschop. Uh, we weten waar we vandaan komen. We zullen juist elke week weer uh, scherp en waakzaam moeten zijn. Uh, om geen terugval te krijgen. En, uh, we moeten in ieder geval blij zijn dat we nu een goede... ...een goede stap weer hebben gezet naar, uh, naar dat wat we willen en, uh, en zo doorgaan. Er wordt uh, gejuicht en uh, gezongen in het stadion... ...want Feyenoord verslaat PSV met 2-0 door doelpunten van Sisse vlak voor rust... ...en Schaken vlak naar rust. Ja, uh, Ronald, een wedstrijd, wellicht we weer weer zo'n voorbeeld... ...van de wisselvalligheid van de ploeg in de Eredivisie. AZ hard onderuit... Terwijl het zo goed ja. speelt. Uh, ja, PSV, dachten wij, vorige week hebben wij nog geconcludeerd. PSV is wel echt titelkandidaat nummer één misschien ja. wel. En toch in de val gelopen die Feyenoord heeft opgezet. En Wat dat was is, die uh, val? Ja, die, die val was om vooral geconcentreerd te spelen. Als team te spelen, compact te spelen. En eigenlijk PSV die ruimte niet te geven. PSV heeft om tot combinatie, met combinatievoetbal tot de spitsen te komen... die ruimte nodig. Heeft het niet gehad. En ik moet zeggen, Feyenoord heeft heel vroeg gejaagd. Eigenlijk zoals het ook wel een beetje tegen Ajax speelde. En ja, die eerste goal was ook gewoon een onderschepping... van het spel van, uh, van, van PSV. gekke bal van Toyfonen richting de Rijk. Raas dat snel omgeschakeld. En die tweede goal is eigenlijk ook op het moment... dat wat meer onder druk komt te staan. Uh, de uitbraak via Schaken die dan heel makkelijk Willems aftroeft. Ja, blijkbaar is, uh, is Feyenoord op zijn best in, uh, in dit soort ja, wedstrijden. Dat is wel heel duidelijk. Hè. Ja. Goed tegen AZ, dat verloren ze nog. Maar erg sterk tegen Ajax. Ja. Vitesse, concurrent... Ja. Afgedroogd met 4-0 in een Gelderdoom. Vandaag goed steken. Verloren van Codigos. Ja. Dat geeft de wisselvalligheid Wat dat betreft. NAC koning van de thuis. wisselvalligheid is, uh, is Feyenoord. Rutte zei dat vrijdag nog. Daar moeten wij van kunnen profiteren. Ja, dat kan niet. Want in grote wedstrijden is Koeman in staat om die ploeg neer te zetten zoals het moet. En ja, misschien heeft hij inmiddels met CC ook wel een ontbrekende schakel gevonden. Het gekke is dat hij in de verdediging toch nog steeds moet schuiven. Maar dat dat niet zo heel veel meer uitmaakt. Hè? Ja. Nelom in het begin van het seizoen niet in beeld is nu de vaste linksback. Bruno Martens in die speelt op de plek van de vrij. Leerdam gaat eigenlijk steeds beter spelen. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat middenveld klopt. Clasie, uh, El Amadi en Bakal. Dat heeft even tijd nodig gehad om de motor te worden van het huidige Feyenoord. Maar daar wordt wel de tempo, het tempo in het wedstrijd mee aangegeven. En dat, gaat, dat staat als een huis. Dat staat Was dat middenveld ook beter dan het ook geroemde middenveld van PSV? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk heeft Feyenoord die slag op het middenveld ja. gewonnen. Er zijn wel benauwde fases geweest. Want uiteindelijk nou ja. komt Feyenoord met de rug tegen de muur te staan. Dat is dan misschien toch het gebrek aan vertrouwen. Het gebrek aan weet ik wat. Maar komt wel in een kwetsbare situatie. En dat moet je natuurlijk niet doen. Feyenoord had twee keer moeten de scoren. Maar ja, dan zie je ook, hij hoort ook tot het team. Dat Mulder, de keeper, uh, wel eens bekritiseerd vanwege wat foutjes. Vandaag een foutloze pot speelde. En met name Wijnaldum toch menigmaal van het scoren heeft afgehouden. Ja, en de PSV, dat is dan ook weer wisselvalligheid in Europa uh, weer van de week. En er stond geen maat op. Ja, en vandaag toch niet kunnen omgaan met dat collectief dat Feyenoord vormde. En Feyenoord in, in, in, in de omschakeling geweldig vandaag. En Feyenoord is ook sterk in de kuip. Dat zal ze goed doen. Hè? Want het was uh, vaak ook buiten de deur dat uh, Feyenoord goed speelde. Uh, iets anders, um, de verdediging van PSV. Uh, de, de slag op het middenveld verloren. De verdedigend wellicht ook wel kwetsbaar. Ja, dat, is ook, het dat is dan, als we dan nog even teruggaan naar voor de wedstrijd... dat was ook wat, wat Koeman wel schorvoetend toegaf... toen ik vroeg of de Achilles heel was van PSV. Toen moest hij wel wat lachen en zei... Ja, dat is niet het sterkste gedeelte van het, van het team. Um, ook wat gemankeerd. Uh, de Rijk speelde daar nu, dat vind ik overigens een prima verdediger... maar speelt bijna nooit. Normaal Marcelo Bauma dus dat is een ingespeeld duo. De Rijk moest daar nu staan. Ja, Aan de linkerkant speelt men met uh, Jetro Willems. Die staat echt over vier jaar in oranje. Maar is daar nu nog niet klaar voor. Is 17, is gekomen van Sparta gedurende dit seizoen dan moet eigenlijk Oltalent, door, door de blessure van Pieters en van Tamata aan de bak. Ja, en die laat zich ook simpel aftroeven. En in dit soort wedstrijden zijn details zo belangrijk. Want zoveel kansen krijg je niet. Ja, en dan, er is natuurlijk altijd veel kritiek geweest op de, op de uh, verdediging van, uh, van PSV. Ja, en vandaag bleek eens te meer dat dat de zwakke schakels zijn toch in, uh, in Eindhovense dienst. Ja, toch blijft PSV voor jou een, een grote titelkandidaat, hè, denk ik. Samen met AZ. Ja, Om, toch wel. Want omdat, omdat het schuift weer een beetje in elkaar Ja, nu, hè. het harmonica-model in de competitie <laughs> uh, is weer vandaag optimaal toegepast. Maar nee... Ja, weet je, je, kunt, je moet even kijken wat er na deze wedstrijden gebeurt. Dit soort incidenten, daar kan je altijd een keer tegenaan lopen. Het is belangrijk om te kijken, hoe gaat AZ om met deze tegenslag? Kan het zich herpakken nog voor de winterstop? En wat doet PSV? Meestal heeft PSV uh, wel eens, nou, en, en weet je, PSV is vandaag niet weggespeeld hè, door, uh, door nee. Feyenoord. Heeft kansen gehad, heeft die kansen niet benut. Dat is wel eens vaker bij PSV het geval geweest. En heeft gewoon verdedigend geschutterd. Uh, AZ is vandaag vernederd. En daar moet echt wel wat, uh, wat plakwerk uh, verricht worden, mentaal gezien. Morgen Dan gaan we naar de lachende derde in de top drie. Want dat is Twente en FC Twente natuurlijk. De van Adriaanse maakte korte mette met FC Utrecht. Uitslag 6-2 in de Domstad. Maar de afloop was niet alleen blijdschap bij trainer Co Adriaanse. Nou, niet alleen blijdschap. Natuurlijk, blijdschap uh, staat voorop. We hebben drie punten, hebben we hebben zes goals gemaakt. Uh, maar we zijn Chatli voorlopig even kwijt met een blessure. Is er iets duidelijk daarover? Ja, het is een uh, kneuzing aan de pees onder de knie. Er nou, groeide de laatste tijd leek de kritiek een beetje. Wat gelijke spelen bij jullie. Maar opeens een overwinning op Fulham. Deze dikke overwinning. Is de onrust wat dat betreft weer helemaal weg nu? Nou, die was er helemaal niet. Want onrust wordt natuurlijk gecreëerd door enkele mensen. Maar was u tevreden? tevreden. Was, u, was u dan wel tevreden? Uh, uiteraard over de resultaten niet. Maar tegen Vitesse hebben we ook goed gespeeld. En uh, hebben kansen gecreëerd. Hadden we ook gewoon kunnen winnen moeten winnen. Ja, er zijn soms wedstrijden dat de al net niet valt. En, uh, dat, dat is voetbal. Hè? Het is ook een uh, geluksspel. Zes keer scoren in een uitwedstrijd in Utrecht. Bekende grond voor u, maar dat is lang geleden. Bedoel, uh, dat is niet vaak gebeurd, denk ik. Ik kan me mijn carrière in ieder geval niet uh, herinneren. Zes, uh, zes goals tegen, maar dat is inderdaad veel. En uh, ja, Zeker tegen, tegen Utrecht. Gaat u wel eens van huis op een uh, zondag, en denkt u, ik ga vuurwerkgeluiden maken... of ik ga wat bommen gooien richting mensen om me heen? Kent u dat? Nee, nee dat, uh, ik heb ook nog nooit in mijn leven vuurwerk gekocht. Dus ik, ik kijk meestal naar vuurwerk op uh, oudejaarsavond. Ja, ze zei dat tegen Rachter, niet Maar Ons even, Ronald, die, die laatste opmerking die stoeg natuurlijk op het feit... dat die wedstrijd werd gestaakt, mm -hmm. werd gegooid met vuurwerk. Uh, uiteindelijk uh, zullen ze bij Twente blij zijn dat de wedstrijd is hervat. Ja, sportief niet, want uh, dat was eigenlijk de minste fase van Twente. Dat natuurlijk ja, bij de ontbreking met 5-0 voor. Maar het was van belang dat die wedstrijd werd ja, natuurlijk. Ja, ja dat het dat, dat, dat resultaat staat, dat die punten mee zijn... en dat je niet nog een keer terug moet voor, uh, voor 25 minuten. Maar het was wel opvallend dat Twente begon van... Uh, nog even uitspelen, nog op de sloffies even doen. Ja. En dat Utrecht eigenlijk dacht van, ja, we gaan er nog maar een keer voor. En twee keer scoorde in die fase Twente ook nog wel een keer. En toen was het, uh, was het klaar. Maar het is, uh, ja, je wordt er eigenlijk wel een beetje doodmoe van. Ja. Zeker ook van het supportersveld. Want het ging mis. Ook na de wedstrijd. Buiten het stadion. Zeg jij daar nog van als vaste voetbalvolger? Nee, niet. Maar ik begreep het ook. Ik begreep het eerlijk gezegd. Allemaal niet zo heel erg wat er nou tijdens die wedstrijd gebeurde. Er is vuurwerk gegooid. Ja, zeggen ze. Maar er werd tegen Ajax ook vuurwerk gegooid. En uit welke vakken dat dan ook kwam. Er wordt vuurwerk gegooid. Dat is sowieso niet goed. Maar het gekke was dat vuurwerk gooien gebeurde aan de linkerkant. En vervolgens brak aan de rechterkant achter de goal. Uh, dat, hele, dat, dat publiek los op die tribune... die stormde allemaal naar beneden. Gingen ergens naartoe. Ja, buiten mijn gezichtsveld. Ik begreep later dat men omliep naar de Twente-supporters... om daar uh, een, een confrontatie te zoeken. Er spelen allerlei dingen mee. Uh, provocaties uit het verleden. bekerwedstrijd vorig jaar zijn vier spelers van Utrecht... aangevallen door Twente-supporters. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Uh -huh. De Moesje, Forstermans werden toen onder meer uh, geraakt. Ook daar moest weer een voor gezocht worden. Ach, weet je, je wordt er eigenlijk een beetje heel erg moe van. Uh, ja. Jammer dat, uh, dat de uh, politie nu weer moest optreden... en dat daar ook weer gewonden zijn gevallen... en dat er weer vragen worden gesteld. Maar uh, nee... Uh, uh, nou, maar snap, het is explosief het... dus in ja. Utrecht. Hè? En, en, en, ja, er, gaat, maar... er zit ook, uh, als je het hebt over, over, over Utrecht... er zit weinig constanten in... En daar baal die supporters van. En dat, dat uitziet op een vreselijk negatieve manier. Ja, maar als ik de prijzen bij de plaatselijke supermarkt wat te hoog vind... dan gooi ik er ook geen kanon naar binnen. Nee, je nee, dus, praat dat zeker niet nee, goed, nee, Ronald. Precies. Nou, weet je, het, uh, natuurlijk vallen de resultaten tegen. Het is een armoedige ploeg. Um, dat zag je vandaag ook tegen Twente. En daar word je niet blij van. Maar om dat nou op deze manier te uiten. Ik heb toch het idee, en dat heb ik al jaren door... dat er toch een gedeelte uh, naar zo'n stadion komt... met hele andere ideeën dan gezellig voetbal kijken. En ik hoop dat het ooit nog eens oplost. Maar ik vrees met grote vrees ik wil eigenlijk niet zo heel erg diep daarop Nee, ik zal even ik bedoel, over Twente. Wat hebben je dan we met nieuws mensen doen? Dat, ja. Ik wil wat vragen over Twente. We sluiten het af, wat dat betreft. Uh, want, want ze maken zich zorgen over blessure van uh, Nasser Chadli. Toch een, uh, een bepalende speler ja. bij de Turkers. Uh, hoe belangrijk is hij voor Twente? Heel belangrijk, want hij... Voor tegenwoordig een stukje creativiteit dat Twente wel kan gebruiken. Uh, hij, uh, na het vertrek van Ruiz is er eigenlijk niet zo heel veel creativiteit over. Hè. Er is werklust, er is best aardig voetbal, maar deze Chadli kan het verschil maken in wedstrijden. Dat kan hij op de vleugel, maar dat kan hij met name als hij op de positie speelt, op dat middenveld. Hij is eigenlijk een gevonden middenveld, want hij is voor de linkerkant gekocht, maar daar, ja, hij kan de steekpaas geven op de jong, hij kan combineren, hij ziet het, hij zoekt de ruimtes. En eigenlijk is hij heel erg belangrijk, en was hij al lang afwezig en mm -hmm. zou juist hij van toegevoegde waarde zijn in die uh, wederopstanding van Twente, want het heeft natuurlijk daar wel wat gevrongen... en het is niet altijd even spectaculair ja, geweest. Ze we cijperden wel kritiek door, hè, ook ja. vanuit het uh, dagblad in Twente, De ja. Dantia, uh. nou ja, goed, kritiek heb je, heb je, heb je overal en um, er is natuurlijk ook wel, wel zijn vraagtekens gezet vaak bij de tactische keuzes die uh, ook die, die, die De Vlaamse heeft gedaan, ook binnen het team wel. Ook daar heeft mensen zich wel eens afgevraagd, goh, waar is deze trainer mee bezig? Maar het is nog niet geëscaleerd en dat zag je vandaag. Ook. En met Chatley met name kon je gewoon weer in een vast gaan spelen. En, en heb je iemand die die creativiteit vertegenwoordigt. Ik weet niet hoe lang die weg is, maar dit is wel een, uh, een, een dikke aanlating voor, uh, voor Twente. Maar ik begreep van, van Adriaans een paar weken lelijke knieblessure. Tot slot, nieuws van de transfermarkt. Ja, het, het, het mag nog officieel niet, althans je mag niet transfereren tussen twee spelers van twee clubs. wel. Vind... dat mag wel in dit geval. Tess uh, heeft het nu al? Kijk, ja, je gaat nee. over Jonathan, Rijs, ja, Jonathan toch, Reis ja. heeft, uh, gaat naar Vitesse toe. Dat is toch opvallend? Ja, maar hij heeft geen contract. Hij hij mag... Ja, dat ik, het mag ja. nog niet van spelers onderling, maar hij heeft nergens een contract. Nee, dus, uh... dus dan mag jij iedereen uh, gedurende het hele jaar ja. binnenhalen. En, um, dat wil ik zeggen. Ja, men gaat een risicootje nemen. Jonathan Reis heeft natuurlijk... Hoe zit dat? Ja. ja, kijk. Er werd in eerste instantie gezegd... voordat hij naar Amerika ging voor, voor operaties en revalidatie... die voetbalt nooit meer. Maar het schijnt dat de stabiliteit in de knie iedereen verbaasd heeft. En dat het niet uitgesloten is dat hij in elk geval weer aan het voetballen komt. Dan moet je je nog afvragen of hij ook weer op het oude niveau terechtkomt. Maar dat hij in elk geval weer kan gaan trainen. En kan gaan, uh, dat wordt in januari eigenlijk definitief beslist. Dan wordt die, die toestand van die knie nog eens bekeken... en dan kan er een proces starten. Ja, weet je, Vitesse zal denken... deze man kon veel... We lopen met een eenjarig contract. Hij heeft het contract tot het einde van dit seizoen getekend. We lopen er niet heel veel risico mee. We hebben hem binnen en laten we maar kijken. PSV wilde hem ook wel binnenhouden. wilde wilden hem toen ook een contract geven voor een jaar. Maar hij wilde voor drie jaar tekenen. Hij wilde uh, zekerheid dat ook op het moment dat hij terugkomt... dat hij nog een langdurig contract heeft. En echt onder uh, de hoede van PSV wat kon gaan doen. Dus ja, men is er nooit uitgekomen. PSV heeft wel zijn revalidatie betaald. Heeft hem verzorgd. Heeft hem ook geprobeerd in Eindhoven te halen. Heeft ook wel eens gezegd, we krijgen geen contact met hem. Nou ja, bezorgdheid alom. Ja, nu zit hij dus bij, uh, bij Vitesse. Hij is gisteren teruggekomen. Heeft getekend. zat vandaag op de tribune. Hij ja, zal daar uiteindelijk het proces gaan afmaken. En misschien in de toekomst aan het spelen komen. hoe denken ze erover bij het PSV, denk je? Dat heb ik nog niet gehoord, eerlijk gezegd. Maar dan zullen ze het ook denken, ja, daar hadden we niet op gerekend. Nee. Die dachten eigenlijk op deze manier hem wat te begeleiden. En op het moment dat hij weer zou kunnen voetballen, dat ze hem konden binnenhengelen. Maar dat uh, gaat dus niet gebeuren. Een reis dus naar Vitesse. Goed, Ronald, bedankt. Oké. Okay. De beat can, can get used to losing you. Yes, de beat dus. Spanje heeft voor de vijfde keer de Davis Cup gewonnen. Argentinië werd met 3-1 verslagen. Het beslissende punt werd binnengehaald door niemand minder dan Rafael Nadal. Hij versloeg uh, Juan Martín Del Potro in 4 sets. Marcelle Mesker, goedemiddag. Goedenavond moet ik zeggen. Ja, hoi. Helemaal van Helemaal verslag van, joh. Heb je genoten vanmiddag? Dat wilde ik vragen. Ja, het was uh, echt een Davis Cup finale waardig. Nou, er ja. zat... Uh, alles in, de fans, heel emotioneel, heel veel spanning, hoog niveau. Twee wereldtoppers, twee Grand Slam winnaars in de persoon van Nadal natuurlijk en Del Potro. Dus het was echt, het was smullen voor iedereen. Ja, Jong de fans, die leefden hartstochtelijk mee. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want het, gaat, het is bijna een voetbalsfeer, hè? het duurt vaak lang tussen de punten. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het geweldig hoor. Uh, het gebeurt uh, één keer per jaar uh, bij de Davis Cup. Hè. En als je een paar wedstrijden wint, misschien een paar keer meer. Maar het geeft wel een heel aparte sfeer. En je ziet ook de spelers uh, genieten van die sfeer. Want ja, je staat er altijd in je eentje voor. En ineens heb je meer dan 20.000 man achter je. Ja. En... Het is best moeilijk hoor, qua concentratie. Uh, want je zag ook in de eerste set, de Argentijnen die maakten zoveel kabaal. Uh, ja dat het spel moest worden stilgelegd. En uh, ja dat ze tot rust moesten worden gemaand door uh, de coach van Argentinië notabene. Maar uiteindelijk uh, ja, uh, is het geweldig om dat te zien dat zoveel mensen genieten. Ja, dat was niet wat zeker was. Het werd zelfs gehuild door de Argentijnen. Uh, al tijdens de wedstrijd, toen ze dachten dat het misging. Goed, laten we het even over die partijen hebben. Del Potro en Nadal. Uh, Del Potro vocht als een leeuw, werkelijk, maar. Was het zijn pech dat het duel op Greffel werd gespeeld? Hij is hier meer een man van de hardcourt natuurlijk. Ja, ja, ja, hij speelt uh, ongelooflijk risicovol spel. Hij is 1,98 meter. 98, dus uh, ja. die hoog spinballen van dat bal die kan hij echt hard naar beneden klappen. Hij slaat vrij vlak. Dus ja, dat luistert ontzettend nauw. En ja, op Greffel moet je nu eenmaal dan uh, ja, die bal drie, vier keer langer uh, in de rally houden... voordat hij af is. En op een hardcourt gaat dat sneller. En, onderlinge ontmoetingen, ja, stond het ook uh, 6-3 voor Nadal. En die drie keer dat Del Potro had gewonnen, ja, was drie keer op de Amerikaanse hardcourts. Dus Greffel was zeker een voordeel voor Nadal. Waar heeft hij het laten liggen, Del Potro? Als hij het al heeft laten liggen? Ja, laten liggen. Er was een, een, echt een kentering uh, begin tweede set. Uh, dat Potro uh, begon uitstekend, sloeg uh, 18 winners in de eerste set. Nadal maar 3, 6-1. Toen brak hij meteen, uh, 1-0 voordeel Potro, serveerde zelf, 40-0. Ja, en toen mist hij ineens 1-2 makkelijke ballen. Uh, Nadal kwam terug in die game en brak uh, de Argentijn. Het werd 1-1 in plaats van 2-0. En vanaf dat moment zag je dat Nadal... En die uh, 20.000, 25 25.000 toeschouwers erin gingen geloven. En ja, toen keerde het. En, en Del Potro voelde het uit zijn handen glippen. Verloor set 2 en 6 3. Uh, eigenlijk vrij makkelijk. Uh, en we dachten, nou, dat is zo afgelopen in de vierde set. Maar ja, dat pakt dan toch weer heel anders uit. En werd het uiteindelijk pas uh, heel spannend in de tiebreak beslist. Met een boel breaks ook in die, in die vierde set. Um, even kijken. Het, het niveau overall van die wedstrijd. Tussen Spanje en Argentinië. Was het echt topniveau? Uh, nou, Met name die wedstrijden van Bel Potroë uh, op vrijdag tegen David Ferrer. Ferrer die een uh, waanzinnig goed jaar heeft gehad, uh, nummer vijf, ja. uh, van de wereld. Altijd in de schaduw van Nadal. Maar laten we niet vergeten, de eerste Grand Slam van het jaar stond hij in de halve finale. En in de uh, ATP Tour, uh, World Tour Finals uh, deed hij het ook hartstikke goed. Dus van begin tot eind is die Spanjaard erbij. Die heeft zo'n ongelooflijke mentaliteit... En ook een fysiek om het vol te houden. En daar heeft hij ook in vijf sets op gewonnen tegen Del Potro. Dat was echt ook een Davis Cup uh, topper. Nou, die wedstrijd van Echt een sleutelpartij van hè, achteraf. Wat zeg je? Echt een sleutelpartij achteraf. Ja, ja, absoluut. Want daardoor kwam Spanje 2-0 voor. En ja, je weet, uh, 2-0 voorsprong, dat wordt niet gauw uh, teniet gedaan. Ik moet zeggen, die dubbel gisteren viel zwaar tegen. Uh, Verdasco en Lopez, die nou. speelden gewoon slecht. En uh, Nalbandian en Schrank, eigenlijk ook een gelegenheidsduo voor Argentinië... Ja, die wonnen die wedstrijd zo makkelijk zonder zelfs maar één keer een service game in te leveren. Maar goed, uh, de singles hebben dus een hoop goed gemaakt. En Nadal moest het vandaag uh, uit de tenen halen, want ja, vorige week was hij nog helemaal op daar in Londen. Hè? Hij leek, uh, leek uitgeput. Ja, ik denk dat dit echt een opsteker is voor Nadal op een toch voor zijn doen mager jaar met... Maar één Grand Slam, Roland Garros, Nou, dat, dat kwam al uit zijn tenen. Uh, zijn nummer één renking kwijtgeraakt. Uh, Djokovic uh, zes keer van verloren in zes ontmoetingen dit jaar. Uh, de laatste paar maanden na de US Open eigenlijk uh, nauwelijks uh, indrukwekkende resultaten. En uh, wat ik eigenlijk ook vind, uh, dat hij toch wat minder overtuigend speelt dan... Ja, een jaar geleden, hè, toen, hij, toen hij bijna alles won. Uh, dus daar is wel wat aan gaan knagen bij Nadal. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt, uh, ondanks het feit dat hij vandaag geweldig speelde, maar. Toch, op beslissende momenten, vind ik hem iets nerveuzer... speelt hij iets ondieper als in zijn allerbeste jaar, vorig jaar. Toen Komt dat hij, omdat hij verslagen is een paar keer, dat dat gaat ja, knagen? Ja, ja zelfvertrouwen dat, van een topsporter, dat is een hele dunne grens... waar ze zich voortdurend op moeten balanceren. En ja, eventjes eraf vallen, dan is het weer zo moeilijk... om weer bovenop dat zelfvertrouwen te komen. En, en, ik, ik vind dat Nadal echt een knauw heeft gehad dit jaar. En misschien is dit de opsteker die hem weer motiveert voor 2012. Die hem weer ja, in, in, in, de, in het goede vertrouwen zet. Maar uh, ja, het is eigenlijk nog maar kort dag. Want ja. uh, 1 januari begint het alweer. Maar uh, uh, hij wil daar echt mee bezig gaan, want hij heeft inmiddels aangegeven dat hij ook volgend jaar, of ook, dat hij volgend jaar geen Davis Cup speelt meer. Nee, dus uh, hij, hij gaat echt weer om, uh, uh, om de Grand Slams te winnen. Hij gaat weer voor die nummer 1 ranking. Um, ik geloof dat hij al een paar jaar geleden zei... nou, die Davis Cup ga ik om het jaar spelen. Hij vindt trouwens sowieso dat de ITF en de ATP... daar uh, overeenstemming in moeten bereiken... van eens in de twee jaar, want het is... Te zwaar voor de topspelers. Uh, nou wil de ITF daar niks van weten. Want ja, als je toch ziet wat een succes. Dit evenement is wereldwijd over de hele wereld, uh, al deze televisiebeelden van ja, eigenlijk voetbalsupporters bij een tenniswedstrijd. Ja. En, en mannen die, die, die, die diep uh, door hun grenzen gaan om, om voor hun land te winnen. Dat is toch wel heel erg uniek. En ja, samen met de vier Grand Slam toernooien staat uh, de Davis Cup daar toch wel uh, heel uh, uh, hoog boven de rest uh, van, van het toernooi. Maar uh, voor Spanje wordt het dus het komend jaar wel lastig als uh, Nadal niet meedoet. Uh, vijfde titel alweer voor de Spanjaarden. 2000 begonnen de zegenreeks. Maar daar komt nu uh, in ieder geval volgend jaar waarschijnlijk wel een einde aan. Hè? Want zonder Nadal. Nou ja, uh, laten we niet uh, David Ferrer vergeten. En wat dacht je? Feliciano Lopez en uh, Fernando Verdasco. Ik neem we woorden meteen terug. Ja Marcel Granois en laten we niet vergeten 2008 won Spanje in Buenos Aires tegen Argentinië met Del Potro, met Nadal, zonder Nadal toen wonnen ze ook. Dus daar zit zo'n diepte in, in, uh, ja, in, in het, het spelersteam van Spanje dat het laatste afgelopen decennium waren ze de beste en dat gaat nog wel een paar jaar door denk ik. Oké okay, Marcella dankjewel. Goed, we gaan uh, praten over zwemmen. Want de blikken waren op de slotdag van het open Nederlands kampioenschap zwemmen in Eindhoven. Vooral gericht op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. Een nummer waarop de Nederlanders een interne strijd hebben uit te vechten. Goede 100 meter zwemsters zijn er zat. Maar ja, er mogen er maar twee naar de Olympische Spelen deze zomer. Met nog twee kwalificatiemomenten voor de boeg was het ONK een eerste meetmoment. Edwin Cornelissen volgde de finale van het nummer dat Oranje eens zoveel successen bracht. Als dat niet de bekende stem is van Inge de Bruin. Zijn we het daarmee eens? Voormalig Olympisch kampioen op de 100 meter vrij. Zij geeft een clinic aan de jeugd. Maar we richten ons maar eens op het heden. Want in de finale op dit ONK staan er vast drie Nederlandse vrouwen die allemaal een gooi kunnen doen naar een Olympisch ticket op die 100 meter vrij. Derde van boven, Femke Heemskerk. Daaronder tussen de gele lijnen met de roze badmuts Sarah Sjöström. Daar weer onder Ranomi Kromo Jojo in baan 5. Het gaat vooral tussen Ranomi Kromo jojo en Femke Heemskerk. En we zijn beland in de nok van het Pieter van de stadion, Want daar worden de raceanalyses geleverd. En dan kunnen we ze tegen elkaar aanleggen. De races van Ranomi en Femke in deze finale. Nou, je ziet in ieder geval als je naar uh, slagfrequentie kijkt, hè, dus de snelheid van bewegen... ...die ligt eigenlijk bij uh, Ranomi consequent hoger dan bij Femke. Mijn 100 meter finale was heel erg goed. Uh, volgens mij, ja dit was 53-60. Dat zom ik al uh, de WK finale in Shanghai ook. Nou ja, ik som nu een paar honderdste sneller. Het was gewoon een hele goede race. Dus een goede testcase voor Heemskerk en Krono Jojo die naast Scheustruim zwemmen. Als je naar Femke kijkt, zie je gewoon over de hele linie... dat ze met een wat lage slagfrequentie zemt en een hoge slaglengte. Ja, volgens mij heb ik wel goed geswommen. Uh, ik, ik, ik, ik weet gewoon dat ik zoveel snelheid mis... en dat... Uh, het is ook heel erg dat ik geduld moet houden, weet je. Want ik weet gewoon dat ik dat, ik dat werk niet gedaan heb. Dus uh, daarom is het misschien wel een beetje een getekend beeld... Want... Ja, weet je, ik kan zoveel harder ook. Alleen uh, op dit moment denk ik dat dit wel ongeveer het maximale is wat erin zat. En uh, ik heb een goeie, volgens mij een hele goede race om en daar ging het om. Wat een talent in Nederland op die 100 meter vrije slag. Marleen Veldhuis in haar laatste seizoen. Bij Marleen zie je wel dat de slaglengte terugloopt uh, ten opzichte van Ranomi. Dat is dus de verklaring waarom dat Ranomi sneller zwemt in het laatste stuk dan uh, Marleen. Nou, het ging uh, erg goed, moet ik zeggen. Ik heb niks uh, gezien van wat er naast me gebeurde, dus dat is misschien maar goed ook. Maar uh, nee, het ging echt goed. Ik kon niet hard vandaag, dus dat is mooi. We maken de balans op naar 100 meters in het bad En zien dat Ranomi Jojo in ieder geval de beste Nederlandse is. Gevolgd door Femke Heemskerk en daarna Marleen Veldhuis. Maar wat voor conclusies mag je daar nou aan verbinden als het gaat om de Olympische Spelen? Nou ja, ja we zullen maar zien of dit nog harder kan, maar ik denk... Uh, ja, misschien kan Femke harder, maar ik weet niet of we nog twee harder kunnen. Dus ik denk, nou ja, voor nu is het in ieder geval een hele mooie tijd en we zullen zien hoe dit verder gaat. Ik weet gewoon dat ik meer kan en ik ben ook best wel uh, ongeduldig, dus het is wel goed dat, dat, dit, uh, dat dit zo is nu. Nee. Ja, mijn ambities liggen daar niet. Dus, uh, dus ik ben, ben daar ook niet zo mee bezig. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk meer bezig... Ja, ik heb gewoon in mijn hoofd, ik wil de eerste dag die eerste vettes hebben En de laatste dag, of de ene laatste dag die 50 vrij. En ja, daar ben ik mee bezig en uh, verder niet. Van wie moet de concurrentie verder komen als je kijkt naar Anomi en Femke? Hè? Wie moeten zij nog vrezen in jouw optiek? Nou, ik denk Inge Dekker, uh, die, uh, die veel kwaliteit heeft. Uh, ook op de vrije slag. Ja, vrezen is een groot woord. Ik bedoel, 53-6 is een goede tijd. Uh, uh, ook voor Inge moeilijk te kloppen. Uh, maar aan de andere kant, dat, dat is degene die dat, uh, die dat misschien kan. Dat vertelt Shako over de Nederlandse hiërarchie. De twee zwemsters die uiteindelijk de 100 vrij mogen zwemmen op de Olympische Spelen. Maar wat in Eindhoven vooral opviel, dat was de winnares op de 100 meter vrij. Die kwam namelijk niet uit Nederland, maar uit Zweden. Kromi Jojo zwemt er nu wel iets naartoe, maar Sjöström wint hier in 53 05. Ja, ik weet niet wat zij heeft gedaan, maar wat zij heeft gegeten, maar dat is echt een fenomenale tijd. Wat een enorme tijd is dit zeg. Ik weet niet, ik ben heel verpreden. Ik ben niet gerust voor deze competitie. ik ben so, heel verrast Ja, Sarah Sjöström was zelf ook wel verrast. En die realiseert zich ook dat ze meteen de absolute favoriete is als het gaat om de Olympische titel. Maybe, ja, want ik denk dat ik meer te zien heb. En ik heb nog steeds zes maanden hard training. 53 dat is uh, zoals dat heet: een wereldrecord in een textielpak. 53-0 is uh, nu de standaard. Maar zoals gezegd, uh, uh, er gaan ook nog echt 52ers vallen. En dat zal echt nodig zijn om, uh, om Olympisch kampioen te worden. Maar 53-05 doet al het andere hier verbleken in Eindhoven. En dat was wel de belangrijkste boodschap van vandaag in het Pieter van der Hoogband zwemstadion. Gaan schaatsen met de Wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. Kwam er vandaag een eind aan deel 1 van het schaatsseizoen. Het was het weekend van de eerste wereldbekerzegen van Kjeld Nuis. Vandaag op de 1000 meter. Jasper uh, Hospes en Sjoerd Vries stonden voor het eerst op het podium in Tijalf. Maar het was ook het weekend van de harde nederlaag van Sven Kramer op de 10 kilometer. Schaatsverslaggever Sebastian Timmerman, goedenavond. Ja, was dat nou het grootste nieuws van dit weekend? Ja, dat denk ik uiteindelijk wel. Um, zonder verder de winnaars en de medaillewinnaars tekort te willen doen... denk ik wel dat... Uh als je zeg maar een, een schaatsopening zoekt voor de kanten van morgen... Uh, dat dat dan toch wel de nederlaag van Kramer is. Uh, want ja, het was, het was zes jaar geleden dat Kramer echt in een rit werd verslagen. Dat hij kon verliezen, dat zagen we de laatste uh, weken wel vaker. Hij had een aantal nederlagen geleden. Maar dat was niet in een rechtstreeks duel. Dit was echt de eerste keer in zes jaar dat hij in een rechtstreeks duel werd geklopt. En uh, ja, dat is dan toch wel groot nieuws. Maar heel gek is dat toch niet. Uh, uh, ja, hij komt terug van iets en dat is een 10 kilometer wel wat anders... dan bijvoorbeeld een 1500 meter of in zijn geval een 5 kilometer. Ja, ja precies. En uh, na vorige week, na de wereldbekerwedstrijden in, uh, in Astana... waar hij de 5 kilometer won, duel met Jorrit Bergsma... Uh, dachten we, en, en misschien men bij TVM toch ook wel... dat hij wat verder was uh, dan dat hij dus nu uiteindelijk blijkt te zijn... Ja, dan komt het. Dan, dan moet je dus blijkbaar toch niet over één nacht ijs gaan. En één zwaar luw, je kent het spreekwoord, dat maakt nog geen zomer. Uh, de 10 kilometer is inderdaad dan toch veel verder nog voor Kramer... dan zo'n 5 kilometer. Dat zei hij ook zelf gisteren na afloop bij de, bij de schrijvende pers. Uh, hij zei daar ook, hij kon niet mee met Bergsma... op het moment dat hij versnelde. Hij wilde ook niet... Uh, uh, keihard doorstampend door die muur heen gaan... wat hij dan in het verleden op dat soort momenten... als hij wat minder was, wel deed. Dat is natuurlijk een hele goede, le goede les uit het verleden. Uh, en het is natuurlijk heel goed dat hij dat risico... in een World Cup-wedstrijd in december... aan het begin van het seizoen uh, niet durft te nemen. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen... ja, uh, het is toch ook wel gevaarlijk als Kramer... een sportman op hoog niveau uh, dat soort gedachten gaat krijgen. Als je als sportman zo gaat denken, zo gaat relativeren dan zegt dat ook wel wat. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik heb er lang over nagedacht... maar ik weet nog steeds niet welke theorie ik nou het meeste ondersteun. Dus we moeten het gewoon maar aanzien de rest van het seizoen. En, en dan maar kijken uh, uh, of Kramer hier nou een goede beslissing heeft genomen of niet. Ja, hij won wel met Wouter Oldeheuvel en Jan Blokhuizen de ploegachtervolging. Jeroen Steekleburg sprak erover met hem. Sven, even beginnen waar we gisteren geëindigd waren. Heb je nog overwogen om niet te rijden vandaag? Uh, ik heb er wel over nagedacht, maar uh, ja, ik werd vanochtend gewoon prima wakker... En, uh... Ik heb ook niet heel veel gelegen van die 10 kilometer als je hem zo rijdt. En, uh, dus er uh, was eigenlijk geen reden om uh, niet te rijden. Dat zeg je met zo'n glimlach dat het misschien wel minder energie gekost heeft nog dan we allemaal dachten. Ja, De laatste paar ronden heeft me natuurlijk geen energie gekost. Daar heb ik hem gewoon uh, rustig naar huis gereden, plichtmatig. Maar uh, ja, ik doe het liefst anders. Absoluut uh, niet mijn stijl. Maar uh, op dit moment was het beste keus. Dus de conclusie van morgen was, geen gevaar voor je lichaam? Ja. Nou, er zijn de laatste jaren een heleboel mensen over elkaar heen gestruikeld. in de discussies over die, uh, die ploegachtervolging. Hoe gaat dat nu? Wat vind jij daarvan? Nou, ik denk dat we wel een, een goede lijn te pakken hebben. En, uh... Wat is er dan echt veranderd? Nou, het is wel een uh, veel duidelijkere organisatie. En uh, er zijn van tevoren veel duidelijkere afspraken. Na de tijd wordt uh, een groep gewoon goed geëvolueerd. En, uh... Al met al staat er denk ik wel een goed beleid op. Ja, al dus Sven Kramer. Uh, maar nog even terugkomen op de vorm van Kramer, Sebas. Moeten we de verwachtingen gaan temperen voor de allround toernooien? Ja, wellicht wel een beetje. Uh, als ik twee andere goede allrounders draai pik... Uh, de wereld- en Europees kampioen van vorig seizoen... Ivan Skobrev en uh, de Noorhoa Bukko. Uh, dan viel op dat Skobrev heel goed de 1500 meter won. Uh, uh, dat Bukkou een hele goede 10 kilometer reed uh, uh, met 13.05... Nou ja, en dan met die 10 kilometer van Kramer in het achterhoofd. Uh, moeten we inderdaad uh, nu maar niet gelijk gaan roepen dat Kramer gelijk wel alles gaat winnen in dit seizoen. Nou goed, dan uh, naar de winnaars. Uh, dit weekend wonnen de twee Nederlanders twee individuele afstanden. Kjeld Nuis de kilometer, Jorrit Bergsma dus de 10 kilometer. Uh, waren dat ook hoogtepunten voor jou? Jazeker. En uh, dan uh, misschien vooral ook die 10 kilometer van, uh, van Jorrit Bergsma. Uh, en het, het niveau ook sowieso van die 10 kilometer... dat is natuurlijk een afstand die staat de laatste jaren een beetje ter discussie. Want saai, want te lang, want te weinig buitenlandse inbreng... Nou, dat laatste was ook nu wel weer een beetje het geval. Het werd weer een Nederlands feestje, maar het niveau lag erg hoog... met een geweldig persoonlijk record van Bergsma, de tweede tijd ooit in Tijalf. Een geweldige tijd ook van Bob de Jong, de vierde tijd ooit gereden in Tijalf. Persoonlijk record van Bob de Vries, eh, van Douwer de Vries. Ze reden gewoon allemaal echt heel goed, daar lag dat niveau heel erg hoog. En de meter van Kjeld Nuis er was ook een hele mooie afstand, hoor. Het zat er al weken eigenlijk aan te komen dat hij een keer ging winnen... En vandaag bleek hij nog wat frisser te zijn na uh, de eerste serie wereldbekerwedstrijden dan Stefan Groothuis. Hij verslaat Groothuis en wint uh, volkomen terecht voor de eerste keer in zijn carrière en, uh, een wereldbekerwedstrijd. En blijft er toch wel relatief koeltjes onder. En dat vind ik wel een goede eigenschap. Voor mij is het een supermooie rit. Ik, uh, ik open hem nu gewoon echt volle bak. En uh, Stefan was gewoon iets dichterbij op de kruising. Ik kon hem mooi naar jagen en uh, ja, toen kon ik het zo afmaken. Ja, wat hoe belangrijk, hoe mooi is die manier waarop je hem wint tegen Stefan Groothuis. In een direct duel, in een, in, een, in een hele mooie race. Ja, dat is, is super mooi. Hij is uh, natuurlijk koning op deze afstand. En, uh, en nu niet meer. Nee, nee hij, uh, hij heeft een zwaar weekend gehad en uh, was ook niet helemaal super fit. verbaas me nog dat hij op de 500 meter rondje 25-3 uh, Maar ik uh, ben gewoon super tevreden dat ik hem hier versla. Maar uh, volgende keer wordt het gewoon weer een uh, spannende strijd hoor. Dat verwacht ik al. Nou, ik zei het al, een einde aan de deel 1 van het schaatsseizoen. Uh, welke indruk hou je eraan over, Sebas? Uh, dat we met uh, Pien Kulstra een, uh, een heel groot talent weer in huis hebben. He, die 18-jarige jonge meid, twee Nederlandse titels gepakt... een geweldige vijf kilometer gereden... Uh, afgelopen weekend in de B-groep weliswaar, maar toch... sowieso een sterke start voor de Nederlandse ploeg. Uh, al zag je wel dat dit weekend de scherpte er links en rechts... toch wel wat van af was na uh, vier drukke weken... Maar goed, ze hebben drie weken de tijd om toe te werken naar de tweede piek... het begin eigenlijk van deel 2 van het schaatsseizoen. Uh, dat Christine Nesbit helemaal top is... Uh, samen met Irene Wuest ongenaakbaar is op de 1500 meter. De Amerikanen vielen me zwaar tegen. Uh, die bond is bijna failliet en het presteren hier en daar is ook erg slecht. Davis is er nog lang niet. Machicano, ooit de eerste man die op de 1000 meter door de barrière van de 1 minuut 7 heen ging... rijdt echt achteruit... En dat er toch zo hier en daar wel een nieuwe naam aan komt, Bijvoorbeeld uh, de Fransman Benjamin Massé, links en rechts wat Duitse mannen. Dus uh, ook internationaal komen er wel wat nieuwe rijders zo langzaam, maar zeker naar voren. Tot slot, Sebastian, we moeten het nog even hebben over een nieuw experiment. Vandaag was er weer eentje, de teamsprint. Wat was dat? Hoe ging dat? Vertel er eens iets over. Nou, Het komt uit het baanwielrennen. Je start met z'n drieën. Uh, zeg maar degene die uh, vooraan start, die neemt de eerste ronde voor zijn rekening. Die gaat er dan af, blijven er dus twee over... De middelste rijder die, uh, uh, rijdt dus twee ronden... en degene die het af moet maken en de tijd moet neerzetten... rijdt dus drie ronden in totaal. Dus je hebt eigenlijk echt een, een, een sprinter nodig... en dan één of twee middellange afstandsrijders. Japan won trouwens bij de vrouwen, daar werd Nederland derde. Maar de Nederlandse mannen wonnen wel... met Jesper Hospers, Sjoerd de Vries en Michel Mulder. Ik denk dat er wel toekomst in zit... maar dan moet men het wel ietsje anders gaan doen. Het werd nu verreden op zondagmiddag rond de klok van half zes. Um, heel veel mensen waren al naar huis... Heel veel rijders hadden er eigenlijk ook niet echt trek meer in. Dus die planning was niet helemaal goed. Er was ook nog wat veel onduidelijkheid. Als men het op een iets andere plaats indeelt in zo'n World Cup weekend... dan kan dat denk ik best gaan leven bij de schaatsers. Want het onderdeel op zich vind ik zelf een mooi onderdeel. Oké, okay, Sebas, dankjewel. For you, this ride would make no sense. Honestly, I'd never. End. Kerstbelletje erbij en dan heb je een kerstplaat. Deze van uh, Tim Knol. Er wordt volop gesport de uh, komende nacht door Nederlandse teams. Zometeen praten we over de Nederlandse handbalvrouwen. Zij gaan aan de bak op het wereldkampioenschap in Brazilië. Eerst de Nederlandse hockeymannen. Zij spelen vannacht om twee uur de wedstrijd tegen Duitsland om de Champions Trophy. De wel stond eigenlijk voor afgelopen nacht op het programma. Maar het weer in Auckland, Nieuw-Zeeland, Goorde roet in het eten. Gerard de Groot is daar voor ons. Gerard, goedenavond. Goedemorgen, van ja, mij betreft. Ja, ja. Tuurlijk, ik maak meteen de eerste fout. <laughs> nee hoor, nee hoor. Belang... Ik, ik denk ook mee in jullie avond. Een belangrijke vraag. Hoe is het weer bij jou daar? Het is droog. De wind is wat gedraaid, staat niet meer vol op de zijkant van het veld... maar nu een beetje van achter de doelen. Dat is een goed teken. Als ik dan naar die linkerkant kijk waar de wind vandaan komt... dan zie ik voorzichtig wat stukjes blauwe lucht komen. Dus ik verwacht dat we vandaag een volle dag hockey krijgen. Die is al begonnen overigens die dag, want Engeland en Australië... of ik moet zeggen Groot-Brittannië en Australië staan in de rust. En Australië leidt met 2-0 op dit moment. Oké, okay. dan zometeen uh, Nederland-Duitsland... Wat kan je daarvan verwachten? Want ze hebben allebei hun eerste wedstrijd gewonnen. En zijn natuurlijk ja, euh, veroordeeld tot elkaar hè, eigenlijk. Zo, als, zoals zo vaak. Ja, ja en, uh, dat is toch wel een wedstrijd met een, uh, met een tintje. Met, ja. een, met, een, uh, met een smaakje. Ik kan me een EK-finale herinneren, Gerard. Precies. Ja, ja, je was er ook aanwezig. Ja. Uh, toen werd er bar en bar slecht gehockeyd. Die wedstrijd gaf een beetje een schokkeffect bij de Nederlandse begeleiding, bij de Nederlandse ploeg. En Paul van As die heeft zich hier in dit toernooi al eerder kwetsbaar opgesteld wat dat betreft. Hij zegt nou, als we die wedstrijd tegen Duitsland weer verprutsen... dan weet ik het zo langzamerhand niet ten opzichte van en op weg naar die Olympische Spelen. Dan denk ik gewoon dat ik mijn doelstellingen moet gaan bijstellen. Dat ik moet gaan zeggen van nou jongens, we moeten op die Olympische Spelen aardig mee gaan doen... Maar we moeten toch maar eens gaan kijken naar 2014, het wereldkampioenschap. Want ik wil niet blijven roepen, en hij noemde zichzelf dan wellicht een roep, roepende gek. Ik wil niet blijven roepen dat Nederland het hartstikke goed doet en op de Olympische Spelen ook nog kans maakt. Dus wat dat betreft een kwetsbare bondscoach ja. bij dit toernooi hier in Auckland. Ja, hij heeft uh, wat dat betreft ook een kwetsbaar interview gegeven. Uh, hoe valt zoiets daar? Uh, Want ik neem aan dat dat ook bij jou is doorgedruppeld. Jazeker, ja zeker. Hij is, uh, hij is daarop uh, ook wel. Uh min of meer aangesproken, een beetje lacherig. Je kent de Nederlandse hockeyers. Sommige dingen nemen ze niet al te serieus. En dat kost ze nog wel eens punten ook bij wedstrijden. Zo van, ja, wat denk je nou, Paul? Wij weten toch wel wat we moeten gaan doen straks bij die Olympische Spelen. Maar Van As zelf is daar heel, heel serieus in. Die zegt gewoon van, ja, jongens, eh, als we er niet klaar, echt klaar voor zijn... we hebben niet veel tijd meer tot die Olympische Spelen. Dit is eigenlijk het enige echte meetpunt in de afgelopen anderhalf jaar... dat Van As... Eh, Behalve dan die, uh, waarvan wij zeggen twee echte wedstrijden bij een EK. Waarvan zullen dan eentje kansloos verloren. Dus wat dat betreft staat dat er uh, ja, niet goed op, zo te zien. Maar toch, uh, het is nog niet de Olympische Spelen. Het is uh, maar dan de Champions-Sofie. Dus uh, hij maakt die wedstrijd wel heel belangrijk nu tegen Duitsland. Ja, ik, ik denk ook, het is een, een slimme man wat dat betreft. Ik denk dat hij dat ook wel misschien een beetje met opzet doet... om te kijken of uh, deze ploeg, die toch grotendeels de Olympische ploeg zal zijn... of hij dat aan kan. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien om twee uur uh, Nederlandse tijd. Uh, en Gerrit de Groot, jij volgt het voor ons. Dankjewel. je U en kunt uw wedstrijd natuurlijk ook zien op internet, nos.nl. Andere wedstrijd kunt u zometeen al voor inschakelen, nos.nl. Over twintig minuten, Richard van der Made, Nederlandse vrouwen... Spelen op het uh, wereldkampioenschap in Brazilië... een belangrijke wedstrijd, denk ik weer. Ja, iedere wedstrijd op een WK is belangrijk. Ja, maar vanavond gaan we echt winnen. We spelen tegen Australië. En uh, ik kan nu eigenlijk al wel zeggen dat het uh, vaststaat... dat Nederland die wedstrijd ruim gaat winnen. Australië is op ieder WK aanwezig omdat uh, de andere landen op het continent Oceanië nog slechter zijn. Maar Australië eindigt op het WK eigenlijk altijd als laatste... als 24ste of als uh, 23ste. Ja. De beste handballanden die zitten in Europa. Het EK is ook veel sterker bezet dan een WK. En Australië, dat, dat is met recht een, een dwerg. En daar gaan we echt wel uh, van winnen. Kijk maar naar de uitslag van gisteren. En dat is nodig ook, want, want, want uh, wat is er met Oranje Gebeurd? Ze speelden uh, uh, niet goed gisteren. Nee, het was uh, slecht. Aanvallend en ook verdedigend. Uh, een beetje plankakkoorts misschien ook wel. Ja, dat ja? zou heel goed Goed kunnen, want zo vaak staan we niet op een WK. De laatste keer was in 2005 in, in Rusland. We maakten ook heel veel technische fouten en vanaf het begin hebben we achter de feiten aangelopen tegen Spanje. Nooit op een voorsprong gestaan. Strafworpen ook veel gemist. Open kansen gemist. Het was, het was niet goed. Ik, ik, ik lees overal: het was een cruciale wedstrijd voor afval. Uh, leg dat eens uit. Nou, omdat we eigenlijk wel uh, ervan uit mogen gaan dat we winnen vanavond van Australië en ja. daarna waarschijnlijk ook wel van Kazachstan. Dan had je zes punten gehad en had je in die volgende ronde gestaan, want van de zes landen in de pool gaan de eerste vier door. Mm -hmm. Dus vandaar eigenlijk cruciaal en ook omdat men toch wel een beetje had verwacht dat Spanje Nederland goed zou liggen en dat uh, die wedstrijd misschien wel gewonnen zou worden, maar het werd dus een, een grote tegenvaller. Um, wat moet Nederland dan anders doen uh, ja, in, die, in het toernooi komen? Dat is het eigenlijk. Ja, in het toernooi komen en uh, niet zoveel mopperen op elkaar. Want dat deden ze tegen Spanje ook heel erg veel. Er lagen veel frustraties, vooral in de tweede helft op de vloer bij de, de speelsters. Ja. Dus het is maandag een rustdag, dat is misschien best wel belangrijk. En daarna spelen we nog tegen regerend wereldkampioen Rusland. En ook nog tegen Zuid-Korea. De eerste vier gaan door. En ik denk nog steeds dat dat uh, oranje wel gaat lukken. Oké, okay. Richard, dankjewel. je Richard van der Maan, hij gaat zo meteen commentaar geven bij die wedstrijd. Nederland, Australië, kwart over elf op nos.nl. Zo direct het oog met Kees Schimberger na het 11 uur journaal. Wat mij betreft, een hele fijne avond nog. Dag.